De belastingvoordelen die door Obamas voorganger Bush zijn ingesteld voor vooral de rijke Amerikanen blijven de komende twee jaar van kracht. Die voordelen zouden op 1 januari aflopen. Eigenlijk wilde Obama de maatregelen alleen verlengen voor de mensen met een inkomen tot 250.000 dollar per jaar. De Republikeinen wilden dat ook de meerverdieners van de voordelen konden blijven profiteren en daar is Obama mee akkoord gegaan. In ruil krijgen 2 miljoen Amerikanen die eind december geen recht meer zouden hebben op een werkloosheidsuitkering, toch langer een uitkering. Het aantal doden na een aardverschuiving in Colombia is opgelopen tot zeker 23. Ook worden nog meer dan 100 mensen vermist. Een modderstroom verwoestte zondag tientallen huizen in Bello, voorstad van Medellin in het noorden van Colombia. De grond uit de heuvels kwam naar beneden na weken van zware regen. Ajax vertrekt vanochtend zonder Martin Jol naar Milaan... voor de uitwedstrijd in de Champions League. De trainer nam gisteravond ontslag bij de club. Als reden voor zijn vertrek geeft Jol aan... dat hij niet aan de verwachtingen kan voldoen. Dit seizoen won Ajax slechts twee van de acht wedstrijden. De achterstand op koplopers PSV en Twente... is intussen opgelopen tot vijf punten. Jeugdtrainer Frank de Boer neemt voorlopig de taken over. Het weer ligt de vorst op grote schaal mist. Plaatselijk kan er wat neerslag vallen. Overdag kan de mist lang blijven hangen...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 I'm a Travel down a road and back again Your heart is true You're a pal and a confidant you On forward.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 Sex, six, six, six, six, sex, sex, sex, six, Crime, Crime, Crime, Crime, Crime, Crime, Crime Zeker BAM.